Waren dennennaalden? Het was in ieder geval zacht, als een wet. Dennennaalden zijn niet zacht. Ze prikken dwars door je kleren. Of was het mos? Mm, doe het er niet toe. Ik huilde. Wanneer? Toen? Wanneer? Ja? Die keer op het mos. Huilde je? Ja, weet je nog? Nee. Ik huilde. Waarom? Ik was bang. Voor mij? En eigenlijk ben ik altijd bang voor je geweest. En daarom huilde je?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 Waar zitten zo goed geboren. Vroeger zou hij zijn jas over mijn schouder gegooid hebben. Vroeger heb ik hier nog eens gezeten. Ik kan hem niet meer schelen. Met, eh, uh, tja, met wie ook weer? Laat ze het koud hebben. Met wie ook weer? Ik mag een ijskomp worden. Mm -hmm. Doet het er ook toe? Ik zou het niet eens voelen. Ah, ik kan het meer schelen.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 tot er een zwaan voorbij is.